Hollands glorie.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 Nee, een gestrande handelsreiziger als je het mij vraagt. Timmer, zet er van mij een gelijke rondje bij. Het gebeurt ook niet alle dagen dat je met veertien collega's onder één dak zit. Nee, dat zeker niet. En daarom vind ik dat wij als officier eens moeten overleggen wat ons nou te doen staat. Of nemen de heren die loonsverlaging en die voedingsregeling zomaar, zonder meer? Tja, dan begin je immers toch niks tegen wat wie je? Nou, nou, we zouden naar een andere maatschappij kunnen gaan. Buitenkwal zijn er nog vier. Meulemans in Vlissingen, derde, Maasluis, Nationale, Heimuiden, de Kiers op de Schelling. Jawel, maar daarvan vaart alleen de Nationale op het diepe water. Nou ja, de rest zijn alleen maar in- en uitbrengers. In het bruggemanswerk, daar moet je ook maar voor voelen als je al je leven op de lange deining hebt gezeten. Ja, bovendien, ze breien hun vloot zo langzaam uit dat er voorlopig geen gat te vinden is voor een officier. En zeker voor geen kaptein. Las maar! Boah, nog een wensje voor mij! Hè?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 Maar voor ons is het een onmogelijkheid. Ja, dan in vredesnaam maar voor een paar centen minder vaar. Of zij zijn, nou, zijn we onder elkaar en dat is toch de hoofdzak. Wat we daar met het schafte uitvoeren, komt meneer wel niet te weten. Ja. Of hij zou moeten zwemmen. Ja, uh, het is mogelijk dat het voor u moeilijker is dan voor ons. Maar, uh, en ik weet niet hoe wandelaar erover denkt. Ik voor mij zou liever honger lijden ...dan me bij mijn volle bewustzijn door die ploer te laten uitkleden. Ik denk er ongeveer net zo over. Ja. Al ben ik ook getrouwd en ben een kind in de wieg. Kijk. Ja, eh... Uh... Zet maar neer, dat is voor mij. Als ik jong was, zoals Bickers hier, en ongetrouwd... Mm -hmm. dan zou ik ook liever de benen nemen. Dan weet je, heer, het zit hem in onze honk Juist. Bedankt, eh, Wanderlei. <laughs> Daar ga je. Dankjes. Op de bevrijding van de sleepvaart. <laughs> Verdomd jongen, ik doe mee. Op de bevrijding van de sleepvaart. De bevrijding van de uitzuivers. En de dood- en de bloedhond. Je hebt gelijk, zeer bier. Als ook wel ons nog strakker de duim aandraaien... Ik geloof dat we toch nog zouden blijven varen. Wees eerlijk. We hebben als we zo op onze schuit zitten, als schipper naar schot, toch wel eens het gevoel dat we geld toekijken. Goed zo. Sleepvaart is heerlijke vaart, broer. Geld is de wal. De wal. Wat Verdomme nou er nog aan toe? Er zijn toch geen dameskransje. Slepersleven is een verdomd hard leven. Harder dan bij de grote vaart. We mogen er dan mee in onze schik zijn.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 En het leek me nuttiger om af te luisteren wat de heren officieren te zeggen hadden... dan aan het geswets te horen van het lagerpersoneel. Heel juist. Hm. Wie zuipt mee op de marteldood van Loeder Kwel? Ja, ja, dat zei die jonge stuurman Wandelaar. Dat zal de heer Kwel bijzonder interesseren. Ze hebben je niet herkend, neem ik aan. Nee, want dan zou ik hier nou niet zitten.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 Je moet die kielers kennen. Nou, kom op, meid. Nou, nou, nou kom dan, naar daar nou maar. Kop op, meid. Kom. Ik, eh, ik ga morgen naar Rotterdam. Nee, vandaag nog. Nou, meid, Han, hoe op met het gehuil op balk? Over een dag of wat moet de Jan weer varen. Laten we naar nou de paar uur die we nog hebben... He? Nou, hier, droog je gezicht maar af. Hier, hier. Hier heb je de handdoek. Nee, nee, niet die die spoede Nou, deze dan. Zo, ja. Ha? Lach eens tegen Duimpie.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 Kijk dus meneer Wandeler, hier heb ik een contract gedateerd de 17 oktober 1906, ondertekend door de heer Van Munster, directeur van Van Munsters transportonderneming ter eenere en Wandeler Jan Matroos bij de genoemde maatschappij ter andere zijde. Middels ondertekening van deze overeenkomst heeft Van Munster, et cetera, hierna te op de rederij zich behoefte. ...verbonden om te behoeven van wandelaar, et cetera, et cetera, hierna te noemen... ...de protégé, alle schoolgelden en andere uitgaven van rekening te nemen... ...welke noodzakelijk zullen zijn om de protégé in staat te stellen... ...het examen voor stuur, maar met een grote sleepver te behalen... ...terwijl het protégé zich tegenover de rederij verbindt... als officier bij de dekdienst te zullen vijren voor de tijd van tien jaar. Deze dienst is volgens de bescheiden aangevangen op 23 juli 1908... ...Weshalve de opgemelde overeenkomst expieert op de 23 juli 1918.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 Voor het geval dat het voor de datum waarop deze overeenkomst is zijn tot stand zal of die of op een andere wijze zal ophouden bij de rederij als dek of zeer actief werkzaam te zijn, uitgezonderd bij overleden, c c verplicht deze zich de CC de van de schoolgolden enzovoort aan de rederij terug te betalen. In die voegen dat de totaalbedrag worden omgeslagen over de tijd of de carrière, zodat de bedrag dat het produceren de rederij schuldig zal zijn, bepaald zal worden door aftrek van het bedrag, afgedaan door het in werkelijk dienst zijn, van het totaalbedrag waarvoor de opvang naar het beëindigen de in aanhangs met deze overeenkomst zal worden vermeld, vermeerderd met een rente van 5% van het totaalbedrag. Dat kan allemaal berekend voor het aantal jaar waarop de dienst een aanvang neemt en waarop deze zal worden beëindigd. En dan komt dan naar linie waar ik speciaal die aandacht op zou willen vestigen, meneer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 Na aftrek van het achterstaatse salaris bent u de redenerij nog schuldig de som van 233.85. Ik mag u nog wel dat sub-E van een contract wel de terugbetaling niet gevorderd zal worden in geval van overleden. Echter wel is de politie van zelfmoord vrijwillig en opzettelijk een einde aan zijn leven maakt. En zijn daarmee willen zijn wetens met voorbedachte raden aan zijn verplichtingen van opgemelde overeenkomst zal onttrekken.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 Volgende voilà. Een pendule met twee bronzen vazen. Wie zit er in voor 1 gulden 50? 1 gulden 50 dan. 1,75 niemand meer? Niemand meer dan even En dan krijgen we een eiken tafel. Keurig onderhouden. Kijk eens wat een blink op het blad. Het druip van de was. Nou, wie zit er in voor 2 gulden? 2 gulden voor die prachtige tafel. Hé, hey, Bevers, dat is ook toevallig dat je hier ziet. Hallo, Bout. Hoe is het ermee, Keel? Ga zitten. Drink je wat mee? Nou, graag. Gees, twee man hetzelfde. Zeg, waarom zit jij niet op de Jan van Gent? Je is toch wel uitgevaard? <laughs> ja, maar zonder mij, zoals je ziet. Ik wel even eraf gehaald. in een ambulant. Af en toe een klusje. Mm. Mij heeft hij op de rivierdienst gezet, tegen een halve gage. Ja, ja meneer Know is zijn rietje wel te hanteren. We wel bij elkaar een duur avondje geweest toen bij Timmer. Nou, zou dat de oorzaak geweest zijn, dingen? Ja, natuurlijk. Brutale jongens kan het niet gebruiken. Zie je maar aan ons. En dan stuur je maar wandelaar. Wat is het met wandelaar? Nou, weet je dat er niet? Nee. Die, die is ontslagen. Maar omdat u nog schuld had bij de rederij die je niet kon betalen, heeft meneer kwel een failliet laten verklaren. Wat zeg je? Ja, ja, en dan niet alleen. Hij heeft zijn huis uitgezet en zijn spullen publiekelijk laten verkopen. Wat een smerige rotshoft. Stormvogel, de Hydra en de Jan van Gent zaten alweer op het diepe water. Anders zou het niet gebeurd zijn. Dan hadden de jongens wel voor gezorgd. Ontslagen. En wat nou? Tja, zit voorlopig uh, bij zijn schoonouders op een zolderkamertje. domme. er is hier nog broer toe als wij. Ik zal hem eens opzoeken. Nee, nee, nee, nee. doe dat maar niet.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 Ik kan een baantje krijgen op een vrachtvader. Als stuurman? Nee. Nee, je weet dat dat ook mogelijk is. Als bootsman. Als bootsman? Maar je bent stuurman? Ja, maar dat moesten we voorlopig maar vergeten. Joh, luister mij, het, het kijk, er het, het, het, het is een vrachtvader. De jonge klassientje van een kapitein Minema.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 Geef u mij er ook maar geitenmelk? Goed zo. Nog twee! Wel, boosman? Ik vind dat de reis tot dusver naar omstandigheden redelijk wel verlopen is. Jazeker, kapitein. Alleen jammer van dat stootkussen dat in Sint Michael overboord is gegaan. Ja, jammer voor baas Kuiter dan, die het losliet toen hij naar zijn heup greep. Ja, zet maar neer, dankjewel. Gezondheid, boosman. Gezondheid, kapitein.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 Omdat je aan boord van een sleepboot altijd achterom kijkt. Want daar zwemt de sleep. En hier zie je alleen de kiels en... Nou ja, schipper. Omdat iemand die in een sleepvaart groot is geworden zich aan boord van een vrachtschip voelt als een zeeman aan wal. Zo, zo, ja. Ja, ja, dat begrijp ik wel. Maar waarom ben jij dan niet bij die sleepvaart gebleven? Ja. Ja, wat zou ik u zeggen? Uh, beter geld. Uh.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 verzoekt u met verschuldigde eerbied... uw gewaardeerde aandacht te willen schenken... aan de wet betreffende de zeedaar. Aangezien deze wet... waaronder getekende proef ondervindelijk... zal kunnen bewijzen aan de hand van de prestaties... van zijn boosman J. Wandelaar... een uiterst onrechtvaardige passage bevat. Het weldoende... enzovoort enzovoort. Nou, wat zeg je daarvan, kapitein?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 Dus toen ik wegging, wist je het al. Ja, maar je zat toen zo in de put, weet ik. Oh, mijn lieve, <laughs> lieve schat. Ben je er blij mee? Met het kind bedoel ik? Natuurlijk, mijn, natuurlijk ben ik er blij mee. Er dus, uh, reden te meer om het om beste te doen voor het examen. Als de volgende reis achter de rug is, heb ik mijn zeedagen vol. Nou, ik heb zo'n idee dat maanden dan wel zal monster als tweede stuurman. De tweede die die heeft is een maagleier. Zou je dat echt willen?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 Het zijn s'heren wegen toch wonderbaarlijk. Wel te rusten, kinderen. Wel te Wel Wat is er, Jan? Waar denk je aan? Dat stuurt met bikkers. En wat kapitein Zubië zei. God houdt zijn mannetjes aan hun woord.